7 uur. Freddy Fantijn met het NOS-journaal. Hulporganisatie Sea-Watch hoeft nog niet te voldoen aan de strengere veiligheidseisen. die de overheid in april plotseling invoerde. De rechtbank in Den Haag heeft bepaald dat de staat de regeling pas vanaf 15 augustus mag toepassen. Door de regels kon het reddingsschip Sea-Watch 3, dat onder Nederlandse vlag vaart, sinds april ineens niet meer uitvaren. Nu de toepassing van de veiligheidseisen is uitgesteld, wil de hulporganisatie zo snel mogelijk weer de zee op. Het schip ligt in de haven van Marseille. PostNL moet zo'n 400 pakketsorteerders met terugwerkende kracht loon betalen. Ze werkten via een uitzendbureau en verdienden minder dan collega's die in dienst waren bij PostNL. Ten onrechte volgens de rechter. De zaak was aangespannen door vakbond FNV. Sinds februari laat PostNL sorteerders ook niet meer op deze manier werken. Honderden middelbare scholen in Polen hebben de afgelopen dagen te maken gekregen met bommeldingen. Ze bleken allemaal loos alarm, maar stuurden wel de eindexamens in de war. Die zijn in Polen gisteren begonnen. Meer dan 600 onderwijsinstellingen hebben e-mails gekregen met een bommelding. Op 200 scholen werd het examen uitgesteld. Op één school kunnen de leerlingen het examen pas volgende maand herkansen. De achtergrond van de bommeldingen is nog onduidelijk. En FC Twente ontslaat trainer Marino Puzic. In de eerste divisie pakte de coach van 47 onlangs de titel. Maar FC Twente wil niet met hem de eredivisie in. Technisch directeur Ted van Leeuwen zegt dat de Enschedeze club en Puzic niet op dezelfde lijn zitten. Wat betreft de voetbalfilosofie en de uitvoering daarvan. Daarom is het contract ontbonden. Het weer wisselend bewolkt, vooral in het noorden kans op een bui. Morgen is het ook bewolkt en valt er geruime tijd regen. Smiddags klaart het dan op, maar dan zijn er ook nog steeds buien. Het wordt morgen 11 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Nou, dames en heren, we zijn weer terug in de studio. En welkom bij het tweede uur van Zandvoort aan het Woord. We zitten hier natuurlijk met Richard Buitenhek en, uh, van uh, RBTC Coaching. En natuurlijk Marijs Robos, Robos. zijn vaste sidekick, is hier uh, gewoon weer. En we hebben het over de wildgroei van de coaches... Uh, die ook hier in Zandvoort steeds meer oppoppen. Uh, maar als eerste gaan we even naar... We call it Yeah, we, call it art. Oh, oh, we call it art. We call it art. Ja, dames en heren. We gaan naar het culturele nieuws zoals elke week. Um, in de Philharmonie is op. Uh, woensdag 8 mei, dus morgen, is Ruben Heijn, de zangerpianist, uh, won de Ener Edison Publieksprijs in 2013 en heeft uh, twee Radio 6 Awards uh, gekregen voor, uh, als soloartiest en hij staat dus nu in de Ville Harmonie. Dan hebben we op, um, even kijken... op woensdag 8 mei en zaterdag 18 mei... Um, hebben we een excursie in het eeuwenoude Eendenkooi uh, Stokman. Dat is op de Kromme Spierenweg, uh, Spieringweg 355 in Vijfhuizen. Misschien leuk om een keer met kinderen naartoe te gaan. Um, ik ben er zelf een keer met mijn zoontje geweest en ik kan het aanraden. Uh, dan hebben we in... Um, de toneelschuur op woensdagmorgen natuurlijk. Uh, de voorstelling Ding Dong. Dit is een relatietragedie uh, van uh, naar uh, Albi en uh, Noren uh, voor poppen en acteurs. En dan hebben we het verleden van de velden uh, in het archeologisch. Uh, de, en de archeologie van de Duin- en Bollenstreek. Dit is in het Archeologisch Museum in Haarlem. En uh, die tentoonstelling is uh, elke woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag te zien... tot en met 6 oktober. Dan hebben we de kunstenaars in expositie op de um, Miklersweg 6 in Haarlem... Um, dat is dagelijks te bezoeken uh, om zes uh, uur, deze uh, expositie. Um, en dan hebben we ook nog uh, Car Michelt, uh, toneelschuur. Um, dit wordt door Helmut uh, Woudenberg gespeeld. Um, en deze is op uh, donderdag 9 mei in de toneelschuur te zien. Een zeer sterke aanrader, want uh, Helmut Woudenberg is een van mijn oud-docenten. En hij speelt nog steeds via zijn eigen methode. Uh, maar wel echt uh, onbeschrijfelijk mooi. En voor een man die al ruim in de, uh, achter in de 70 is, is dat best wel knap. Dan hebben we Emilio Guzman. In de stad Stadschouwburg. Niet het... Uh, Verwarren met zijn broer. Uh, deze is donderdag 9 mei in de stadschaburg te zien. En er zijn nog kaarten te krijgen. Dan hebben we uh, het Scapina Ballet van Rotterdam. Uh, uh, wat ook in de stadschaburg uh, speelt. En die zijn er op vrijdag en zaterdag. Dan hebben we ook nog uh, G. Reinders en Symfonisch Blaasorkest uh, van Heemsteden. En deze zijn in de Philharmonie. En zij hebben een concert op zaterdag 11 mei. Um, en dan gaan we naar de laatste twee. Dan heb je nog een leuke uh, kindervoorstelling. Uh, vadertje en moedertje in de toneelschuur. En die is op zondag uh, 12 mei te zien uh, om 3 uh, uur. Uur en dan heb je nog uh, nachtgasten-schrijvers uh, uh, op de vloer. Uh, dit is een improviserend meeschrijven. Het kan je improviseren, meeschrijven aan een toneelstuk. En dat is ook op zondag 12 mei. En dit is dan om uh, 8 uur in de toneelschuur. En dan hebben we nog in Zandvoort natuurlijk een. Uh, uh, hoe heet het? Een, een toneeluitvoering. Uh, maar die is van mezelf. En dat is verhalen in de duinen. Uh, op komende zondag om uh, drie uur. En dan verzamelen bij Izumi. Uh, tenminste, het parkeerterrein daar. Dat was het uh, culturele nieuws voor deze week. De Stelling. Is nu uh, dat iedere lifestyle coach of therapeut zou verplicht moeten worden om zich regelmatig bij te scholen? Nou vertelde jij, Richard al, uh, dat dat uh, uh, voor de beroepsvereniging eigenlijk al een vereiste is, toch? Ja, dat, uh, ja je hebt een bepaalde opleiding nodig, um, een, uh, ja, zeg maar een hbo-opleiding op, uh, op coachgebied. Uh, en uh, je moet zoveel figuren hebben gemaakt, en zoveel cliënten hebben gehad, en dat soort dingen. Ja, en, en, en moet je jaarlijks? Uh, ja, bij jaarlijks uh, moet je punten. Nou ja, dit, bij Nopco gaat het zo dat je elk vijf jaar moet je dan zoveel punten halen, maar dat uh, moet je dan wel elk jaar uh, halen. Mm -hmm. Aan workshops en intervisie en dat soort zaken. Ja, dat, dus eigenlijk hetzelfde. Mijn, mijn broer is fysiotherapeut. En die moet dat dan uh, voor zijn beroepsvereniging moet dat ook doen. Ja. En anders mag zelfs de beroepsvereniging hem uit het big uh, laten schrappen. Um, maar die moet ook zoveel punten per jaar uh, aan opleiding of aan scholing uh, ja. doen. Um, ik neem aan dat je daar een voorstander voor bent. Dat, dat de coaches dat ook moeten ja, ik ben er groot voorstander van. Al is het natuurlijk als coach wel eens een keer slikken van oh god, ik moet weer, weet je mm -hmm. Waar ik eigenlijk van probeer te waken is dat ik dan dingen doe die ik eigenlijk niet, uh, niet nodig heb. Maar ja. omdat ik ze alleen maar doe voor de, voor de punten. Nou, tot nu toe is me dat gelukkig bespaard gebleven. Ja. Maar uh, ik denk dat er wel mensen zijn die zeggen oh ja goed, ik ga maar eens een opleiding doen. Want uh, dan uh, kom ik weer aan mijn punten. Mm -hmm. um, maar het is, het is goed. Ik denk dat je als, als coach je hele leven moet blijven verbeteren, ontwikkelen. Mm -hmm. um, ja, zodat je ook uh, bezig bent met je persoonlijke ontwikkeling. Want dat is natuurlijk ook wat je cliënten doen. Dus uh, op die manier hou je ook uh, ja, gevoel uh, met de bal. Ja, dat, uh, en, en, en vind je niet sowieso dat mensen zich altijd moeten blijven ontwikkelen? Ja, ik vind dat elk mens dat zou moeten doen. Ja, ja absoluut. Dat, uh, ja, ja. Wat, ja, als coach lijkt me ja. dat vrij logisch. <laughs> maar dat is niet omdat ik coach ben op zich, hoor. Maar nee. ik, ik, ik, weet je, ik ben al, uh, nou ja, af mijn 27e ben, uh, ben ik al bezig met uh, mijn persoonlijke ontwikkeling. Mm -hmm. En dat heeft me zo ongelooflijk veel gebracht. En als ik ook om, in een omgeving zie... alle mensen die bezig zijn geweest met de persoonlijke ontwikkeling... hoe ongelooflijk veel... Ja, Beter en fijner leven ze hebben. Dus als ze bijvoorbeeld uitdrukt in, in, in, in geluk en, en, en dat soort zaken. Ja. Dan uh, denk ik dat het gewoon zo goed is als iedereen uh, daarmee bezig zou zijn. Dan zijn ja, dat zijn. Uh, um, nou vertelde jij Marije dat je aardig wat uh, of tenminste, dat je wat ervaring hebt met coaches. Ja. Um, zijn dat alleen negatieve uh, ervaringen of ook positieve? Um, nou ja, ik heb wel een, ja, ook positief. Mm -hmm. um, maar dat is meer met een psychotherapeut... waar ja. ik al heel lang bij zit. Hij doet ook coaching hier in de omgeving. Daar heb ik wel heel positief... Uh, en daar kom ik ook altijd wel bij terug. Want ik geloof ook wel dat uh, persoonlijke ontwikkeling... heel belangrijk is. Mm -hmm. um, natuurlijk heb ik ook wel de nodige dingen... Uh, op mijn schouders gehad. Uh, en in een rugzak waar ik... Uh, wel wat mee wilde doen. En moest doen. Mm -hmm. um, maar over het algemeen... ja... Ik ben niet zo'n fan van coaching. Dus nee. Dat nee, en dat is ook meer omdat... Um, ik zo vaak weggestuurd ben met... het idee dat er een simpele oplossing was... voor het probleem waar ik tegenaan liep. Mm -hmm. En dat was volgens... Uh, ja, nou ja, ik ben natuurlijk uh, plus size Ja. <laughs> um, vorig jaar geopereerd aan lipodeem. 35,5 liter vet weggehaald. Uh, maar al die jaren te horen gekregen... joh, weet je, je moet gewoon afvallen. Ja. Dat was de oplossing. En... De oplossing was dus niet gewoon afvallen. afvallen. Nee. Um, en daardoor heb ik een beetje, ja. Een beetje een, een zure ja, smaak. vooral als het dan gaat over coaches. Dat ik denk van ja. Weet je, wat kan jij, jij mij bieden? Want gaan we nou meteen over gewicht praten? Dan ben je meteen al bij mij afgeserveerd. Mm -hmm. um, en ik ben inmiddels ook wel op een leeftijd. Dat ik denk van ja. Wat ga jij mij nog vertellen? Mm -hmm. Of hoe ga je mij helpen? Uh, dus ja, ik vind het. Ik vind het ik vind het een lastig onderwerp, laat ik het zo zeggen. Ja. Ik, um, je moet natuurlijk ook een band met iemand hebben. Het moet klikken. Het moet, uh, iemand moet een methode hebben die bij jou aansluit. Mm -hmm. uh, en als jij heel erg diep zit en, en je, je, je wil iets hebben, een reddingsboei... dan zou je misschien heel snel naar iets grijpen. En dan, ja. Wat niet misschien de juiste reddingsboei is voor jou op dat moment. Alleen omdat jij zo diep zit dat je denkt... Hey, dat, mm -hmm. Maar zou je, ben jij dan een, een voorstander dat eigenlijk mensen eerst echt goed gaan kijken wat welke coach biedt of wat welke methode biedt? Ja, ja ik, heb, ik heb een heel goed contact met, met mijn huisarts. Mm -hmm. um, um, omdat als je in een traject gaat, in een of ander zorgtraject, word je altijd uiteindelijk weer teruggewezen naar je huisarts. Yeah. En ik heb de mas gehad dat ik elke maand met mijn huisarts um, een gesprek had van ja. hey, oké, okay, waar sta je? Wat wil je? Um, hoe gaan we dat bereiken? Mm -hmm waardoor we dus veel um, ja een soort terechte vormen hadden van oké okay, wat heb ik nodig op dit moment en dat, ja. dat was de vraag ook van wat heb ik nodig en dan gingen we uitfilteren van wat er was mm -hmm. en ik denk dat dat veel meer moet gebeuren ja helemaal omdat er nu weet ik veel je hebt een viking coach lifestyle coach weet ik veel wat ik allemaal zag ik mm -hmm. heb een paardencoach en uh, weet ik nog meer ik had hele mooie dingen gevonden dus, en ik dacht van wauw, <laughs> wat doe je dan eigenlijk ja yeah. um, maar ja, ik denk dat er meer moet gekeken en meer gefilterd moet worden... van wat heb je nou daadwerkelijk nodig? Ja, dat, um, want er, de helft van de wereld is geloof ik in een burn-out aan het raken. Uh, um, maar wat kan een coach jou bieden? Uh, ja. Weet je, iemand kan wel praten van... oké, okay, ik heb een burn-out uit ervaring. Uh, ik heb een burn-out gehad, ik heb het zo opgelost. Mm -hmm. um, want dat is wat ik heel vaak zie bij coaches. Van het gaat allemaal vanuit ik. Ik heb een ervaring en ik heb het zo opgelost... Alleen dan denk ik bij mezelf, dat wil niet zeggen dat als jij het zo hebt opgelost... dat het voor mij ook zo werkt. Perfect. Nee, klopt. En Richard, bijvoorbeeld mensen met burn-out, komen die ook bij jou terecht? <kwijnt> ja. Hoewel uh, ik niet gespecialiseerd ben nee. op, uh, op burn-out. Uh -huh. Ik heb eigenlijk uh, liefst altijd dat mensen een jaar voordat ze burn-out krijgen... bij mij komen. <hijnt> ja, mocht je <hijnt> ja. dat weten van tevoren, dan zou dat anders ja, zijn. Ja, het grappige is, dat is best wel... Uh, dat Zichtbaar. kun je best wel weten. Want mm -hmm. uh, er zijn gewoon vragenlijsten en onderzoeken die, die aantonen... dat iemand uh, best wel richting burn-out uh, gaat. Mm -hmm. Maar ik denk als ik een jaar uh, voor, uh, voordat iemand burn-out dreigt te raken... in mijn praktijk kom, dan ga ik ervan uit... dat de dat dat, dat kans dat iemand nog in burn-out raakt... 90, 95 procent uh, niet meer is. Hè? Dat hij nee. dus niet in een burn-out raakt. Mm -hmm. Dus uh, dat is echt jammer. Ik, ik zou willen dat, dat, dat bijvoorbeeld bedrijven... Gewoon curateel of nee, curatief onderzoek doen elk jaar. Mm -hmm. uh, bij hun medewerkers. Gewoon, het kan bijvoorbeeld de eerste stap, kan een vragenlijst zijn. En dan uh, kijken van hoe ver sta je op die uh, schaal van burn-out of overspannenheid. ja En dat die mensen dan gewoon doorverwezen worden naar een coach. Ja. En ik denk dat je dan uh, psychisch. Misschien wel 80, 90 procent van de mensen die nu uh, ja, ziek zijn... dat je ze allemaal beter kan houden en gezond kan houden. Maar ja, dat betekent natuurlijk wel dat bedrijven eigenlijk de verantwoordelijkheid moeten nemen... voor iets wat 9 van de 10 keer ook de oorzaak is. Want de oorzaak ligt heel vaak op het werk. Uh, of tenminste, uh, uh, niet direct natuurlijk. Het ligt wel va vaak bij de persoon zelf, maar ook door werkomstandigheden. Uh, maar dan moet een bedrijf eigenlijk toegeven... dat zij misschien niet altijd een gezonde situatie uh, hebben. Nou ja, weet je, ze worden er ook op aangesproken. Hè? Want op het moment dat jij een burn-out uh, raakt... Dan, dan moet je ook wel dokken hè, als bedrijf. Ja, dus, ja. dus je, dat is je bent een dief waar. van je eigen portemonnee niet ja. niet. Hè? Ja, maar goed, daar zijn ze voor verzekerd. Hè? Dat, dat, is, dat is vaak het probleem. Ze zijn ja. verzekerd voor zieken. Ja, als je verzekerd bent. Want ja. niet alle bedrijven, sommige kiezen ervoor voor nee, om niet, niet te doen. Nee, en je betaalt ook ontzettend veel... Uh, ja, ik vind dat het wel, wel een lastige, want als werknemer um, zit je natuurlijk wel in een soort machtsrelatie met de werkgever. Hè? Dus die werkgever die betaalt jouw salaris mm -hmm. en dan ga jij zeggen ja, ik red het niet of ik kan het niet of het lukt mm -hmm. me niet. Um, dan komt toch iets scheef, weet je, en als dan is dan zo'n... Aan de ene kant ben ik met een je eens dat je zegt van ja, een werkgever moet dat, moet dat signaleren. Aan de andere kant denk ik van ja, dan ben je dus als werknemer nog kwetsbaarder eigenlijk. ja. Het gevolg ja. is, als je dat niet doet, dat, uh, dat de kans dat je dus inderdaad een paar jaar de ziektewet ingaat, uh, die is nog ja. ja. En dan denk ik, uh, ja dat over nederigheid. Ik denk nou, dat past dan ook. Uh, Ga maar gewoon terug naar wie je werkelijk bent, wat je werkelijk kunt. En ja. natuurlijk is het ook belangrijk, wat voor cultuur heb je bij de werkgever? En hoe mm -hmm. uh, kijkt de werkgever naar jou en ook naar ziekte? En als dat een hele macho cultuur is... dan, dan wordt het wel moeilijk Moeilijker, natuurlijk. Ja. Maar als dat een cultuur is waarbij het... Ja, tussen de quotes uh, prima is als je ziek bent... Hè, als het geen taboe is... Ja, dan, dan is het verder niet zo niet. heel veel uh, aan de hand. Hè? Op zich klopt het wat je zegt natuurlijk... die kwetsbare... Uh, Situatie, maar uh, nou je ja, zou kunnen beginnen door de, die, die testen. Die kun je afnemen door een onafhankelijke partij. Hè? Dus ja. Dat hoeft die manager helemaal niet te weten. Maar ja, dat zou bijvoorbeeld al kunnen bijvoorbeeld door een bedrijfsarts. Want een bedrijfsarts ja. is officieel, mag hij niet de uitslagen van zijn onderzoek. Of wat dan ook mag hij uh, ja. echt niet tonen. De, de werkgever mag niet eens vragen wat iemand heeft. Dus in principe uh, zou je daar al zo'n verantwoordelijk. Alleen ja kleine bedrijven hebben natuurlijk meestal geen bedrijfsarts. Ja, en ik moet zeggen... er zijn best wel veel cliënten bij mij geweest... die uh, ook bij een bedrijfsarts lopen. Ja. Ik kan niet zeggen dat die mensen echt onafhankelijk zijn. Nee, dat is mijn eigen uh, persoonlijke ervaring helaas ja. ook. Dat, uh, dat ik er opeens achter kwam. Ik had problemen. Ik heb ooit een rugbreuk gehad. En, en daardoor uh, uh, kreeg ik op een gegeven moment... heel veel last op mijn rug op een bepaald werk. En toen kreeg ik opeens te horen uh, van mijn baasin... dat de bedrijfsarts had verteld over wat ik met mijn rug had. En toen dacht ik echt van... dit had Nooit gemogen. Maar het mag niet meer, hè? Nee, nee maar het mocht toen ook al niet. Nee, het het niet het dus ik heb zijn. mijn bond er toen... Want ik was lid van de bond, dus ik heb mijn bond er wel op afgestuurd. Alleen, het klopt natuurlijk niet. Dat, en ze worden wel betaald door het bedrijf. Dus de kans dat het... Of het nou echt onafhankelijk is... Is natuurlijk altijd maar de vraag. Maar ik heb tot nu toe... Goede ervaringen. Nou ja, ik heb, wel, ja, ik heb twee goede ervaringen en één slechte ervaring. Mm -hmm. um... ...waar er eentje duidelijk werd gestuurd vanuit het bedrijf. En ja. um, waar ook niet werd geaccepteerd wat de afspraken waren. Mm -hmm. um, maar ik heb nu echt... ...ik heb nu bij de laatste toevallig... Want ...wij zijn natuurlijk geswitcht van bedrijf. Ja. Nee, nu zijn we het geswitcht van bedrijf, we zijn overgenomen. Uh, dus ik kreeg ook een nieuwe bedrijfshuis. Nou, het was echt geweldig. Nou, het, was echt nee, dat is heel... het was echt zo chill dat ik <laughs> echt dacht van... Nou, ...ik weet niet wat me overkomt. Rof, dus ja. ik. Ik ging echt, ik, ik ja, nee, doe maar rustig aan. Okay. Maar ik denk ook wel dat ze bestaan. Hè? Het gaat mij er niet om dat iedereen zo is. Maar ik denk ook dat er genoeg ook zijn die toch te, uh, te direct op uh, het bedrijf zitten. Het is heel simpel: je hebt een gezegde die betaalt, bepaalt. Ja, ja. ja dat, is, dat is wel waar. Nou, uh, met die conclusie gaan we uh, even door naar de muziek. En dan gaan we straks weer verder met het gesprek natuurlijk. Uh, hier is uh, eerst Mabel. Uh, nee, eerst SOS me, uh, van Afici. Uh, Ik denk als je gezonder bent. Can you hear me, SOS? Help me put my mind to rest. Oh, a pound of weed in a bag of blows. I can feel your.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 my time En we zijn weer terug uh, hier uh, natuurlijk met uh, Richard en Marije in de studio. En we hebben het over de wildgroei van coaches en coachingbureaus. Uh, maar nu eerst krijgen we natuurlijk even een nieuwe rubriek en dat is... In de Big Ben-rubriek behandelen we de interessante feitjes die het leven interessant maken. Deze week gaan we het hebben over nachtmerries. Het blijkt namelijk uh, dat uh, uh, nachtmerries uh, ook iets te maken hebben met de temperatuur van je kamer. Um, in uh, Londen zijn er uh, verschillende... In de, aan de Universiteit van Londen, uh, in de Royal University, hebben uh, verschillende... Um, uh, slaaponderzoekers, denk ik dat dat dan heet... hebben uh, uh, hoe heet het, een onderzoek gedaan naar uh, dromen in het algemeen... en eigenlijk ook naar nachtmerries. Waardoor krijg je nou een nachtmerrie? En wat nou schijnt te zijn uit hun uh, onderzoek... is dat hoe kouder de kamer om jou heen, waar jij slaapt... hoe sneller jij een nachtmerrie krijgt. Uh, ze weten nog niet exact de oorzaak, maar wat mogelijk een oorzaak kan zijn... is dat onbewust je lichaam... een warme kamer... Um, koppelt aan veilig... en daardoor... Um, prettig gedroomt. Terwijl als je kouder is... wordt het onveiliger en dan schijn je... meer nachtmerries te hebben. Um, wisten jullie dat? Nee? Nee. Dat, uh, ik vond het nogal een leuk uh, wetenschappelijk feitje dat, uh, dat ze daarop uh, uitkwamen. Uh, verklaart wel waarom ik vaak in de winter meer nachtmerries heb dan in de zomer. Ja? Dat, ja. ja dat. Ik slaap altijd uh, in een hele Koude Kamer maar... Waarschijnlijk heeft niet iedereen er last van. Oh, het, was wel een, het was wel een groot onderzoek. Er waren meer dan 10.000 mensen hebben meegedaan aan het onderzoek. Dus het is redelijk representatief als, on, als ja, slaaponderzoek. Zeker. Dat is een vrij groot slaaponderzoek. Uh, mocht u nou uh, interessante wetenschapfeitjes uh, hebben uh, voor ons uh, voor de komende weken, uh, reageer dan even via onze mailadres. En dat is uh, schrijf het dan gewoon naar redactie zfmzandvoort.nl. De stelling. Ja, dames en heren. En daar zijn we weer. En dan gaat de stelling. En de stelling is... Coaches en therapeuten moet, uh, moeten uh, geen vrij beroep meer zijn. Uh, maar daarnaast uh, moeten ze uh, uh, altijd een VOG moeten kunnen laten zien. Richard, wat vind je daarvan? VOG, help even. Een verklaring omtrent van goed, goed gedrag. Goed gedrag. Oh, ja. uh... Dat moeten namelijk alle medisch personeel... maar ook alle personeel wat lesgeeft moet in principe een VOG afgeven. Ja, ik denk dat dat standaard uh, moet zijn... Uh, als je iemand registreert... dat kan nu natuurlijk niet, omdat het een vrij beroep is. Ja. Maar uh, als je iemand standaard registreert... ja, dan moet dat er wel bij. Hoewel het bij de Nopco volgens mij... ik kan het me niet meer helemaal beginnen... want dat is heel lang geleden dat ik lid ben geworden... en ja. geregistreerd ben geraakt. Maar volgens mij... Ik kan me niet herinneren dat dat ijs was. Maar nee. Dat weet ik me zeker. Dat, maar het kan ook. Uh, momenteel is het zo, bijvoorbeeld bij een onderwijs. Dat weet ik dan. dat je eigenlijk elke twee jaar. Tenminste, als je kinderen. en, en, en jongeren les geeft. moet je elke twee jaar. een VOG afgeven. Mm. Uh, wordt het opnieuw onderzocht. en opnieuw uh, gegeven. Uh, dat is natuurlijk omdat er heel veel dingen gebeurd zijn. Uh, in, in de afgelopen jaren. Uh, niet dat de VOG nou uitsluit dat er nooit iets gebeurd is. Je bent alleen nooit betrapt. Um, in feite, daar komt het in principe op neer. Um, maar het houdt ook dingen tegen. Preventief houdt het dingen tegen. Ik weet van mijn broer, een fysiotherapeut... moet het wel voor zijn beroeps uh, moet hij het geloof ik één keer in de vijf jaar... moet hij een nieuwe VOG aan hun afstaan. Dus ergens ja, zou dat een, een oplossing kunnen zijn... Uh, om toch nog meer controle te krijgen over... Ja. Uh, dit soort dingen. Um, wat is er tegen de controle? Nou ja, wat ik al een beetje aan het begin zei... toen ik, begin, uh, toen ik begon als coach... Mm -hmm. ik het heerlijk om lekker helemaal je eigen ding te doen. Ja. En dan heb je wel een hekel aan, uh, aan controles. En, ja. en aan richtlijnen. En aan, uh, um, maar ja, controles zijn ook nodig. En ja. uh, zeker als ik dan dit soort verhalen hoor van jou, Marije... dan uh, denk ik... Uh, ja, dat, ik zou natuurlijk ook willen dat dat soort uh, excessen, noem ik ze normaal. Ik weet niet of dat echt zo is of hoe vaak dat voorkomt. Ik zou natuurlijk willen dat ik, uh, dat, dat niet meer voorkomt. Hè. Dus in nee. die zin uh, ben ik wel voor, uh, ja, toch wel voor wat meer, uh, meer controle inderdaad. Ja, dat uh, en, en Marije, wat vind jij? Pog vind ik een twijfel. Ja. een registratie belangrijker. Gewoon een echte registratie. Ja, een echte registratie. Dat je ook echt gewoon weet van... Oké, okay, iemand heeft dat... Nou, studie zegt niet altijd wat. Maar um, iemand heeft wel uh, de kwalificaties om een coach te zijn. Of een therapeut te zijn. Dat vind ik belangrijker dan een VOG. Hey, ja. Dat, Google je wel gewoon. Dat, uh, dan ja, oké. Okay, dat kan ik ook wel vinden. Ook. Dat, uh, ja. Dus dat, dat. Ik, vind, ik vind registratie belangrijker... Een, misschien een keurmerk of wat? Of ja, dat de registratie, daar hangt alles van af. Daar hangt de opleidingen af, maar dan ook de ervaring en, en de studiepunten en weet je alles. Ja. Ja. Dus dat is veel meer dan alleen een opleiding. Ja, ja en dat vind ik belangrijker dan, dan of iemand een VOG kan overnemen. Maar dan is zo'n nopko, want ik weet dat de, de van de fysiotherapeuten de opleiding... Officieel is fysiotherapie niet erkend, hè? Uh, medisch gezien. Nee, het is medisch gezien nog steeds niet officieel, want ze kunnen het niet voor 90% in de van de gevallen aantonen. Ze kunnen 85% aantonen dat het werkt. Ik bedoel, het is be nog niet bewezen dat het werkt. Nee, nee dat klopt. Hm. Ja, dat, dat officieel is het nog niet bewezen. Alleen bijna alle medische uh, uh, ook ziekenhuizen en wat dan ook schrijven het voor, want ze, ze erkennen het wel. Uh, maar omdat het niet medisch is, is de BIG-registratie niet direct noodzakelijk eigenlijk. Hmm. Omdat het een, een, niet een vrij beroep is. Uh, maar de, doordat het niet een vrij beroep is... dat is alleen maar omdat de beroepsvereniging... zoals het uh, Nopko bij jullie is... Uh, zo sterk gelobbyd heeft... om te zorgen dat het een beschermd beroep blijft. Uh, en uh, ik weet dat ze daardoor een big registratie hebben... maar ook gewoon hun beroepsvereniging is zo streng... dat uh, je moet echt aan bepaalde eisen voldoen... anders. Mag je gewoon je praktijk niet meer uitvoeren? Maar zijn er ook uh, fysiotherapeuten die geen uh, big registratie hebben? En wel mogen praktiseren? Nee, dan moet je het anders gaan noemen. En oh, daarom, okay. uh, ik denk dat er wel degelijk, maar dan kom je dus weer in het therapeuten-circuit. Uh, Fysiotherapeut mogen ze zich dan niet meer noemen. Manuele therapeut is ook beschermd. En osteopaat is volgens mij beschermd. Dat zijn de beschermde uh, takken ervan. Maar bijvoorbeeld, chiropractor, uh, um, dat is ook in Amerika niet een beschermd beroep. En dat kan je, ja... Iedereen die een beetje kan kraken... kan zich gidoprakter gaan noemen. Of uh, iedereen die een beetje masseur... Uh, ik bedoel masseur, wordt ook heel vaak... en dan staat er bijvoorbeeld medisch masseur. Hmm. Terwijl, ja... Gewoon bij de LOW doen, hè? Medisch masseur? Nee, gewoon mas masseur. Ja, en dan schriftelijk, hè? Ja, en dan kun je masseur gewoon bij de LOE doen, hoor. Ja, ja. ja maar dat, dat, dat bedoel ik dus. In feite kan... En uh, ik ben een beetje bang met coaches... of met de coaches dat dat dus ook aan het gebeuren is. Dat er mensen zijn die denken... oh, dan ga ik wel op deze manier geld verdienen. Mm -hmm. dat, ja. uh, nou, dus er is wel één ding, uh, Bastiaan, is dat uh, bij coaching ligt het heel gevoelig... dat uh, mensen die krijgen pas cliënten ja uh, misschien eentje maar lukt wel maar meerdere cliënten op het moment dat je gewoon een bepaalde kwaliteit en track record hebt ja en uh, als je geen goede opleiding hebt of, of, of je bent uh, gewoon een eikel of wat dan ook kan niet goed luisteren nou ja ga ze maar door ja dan, dan zul je nooit uh, meer cliënten krijgen en dan weet je dan, dan, dan blijft het uh, dweilen met de kraan open dus, ja dus dat, dat systeem dat zorgt er ook wel voor dat, dat Mensen die echt slecht zijn, gewoon ook heel weinig cliënten. Ja, krijgen, ja. Ja, met social media zie je wel een boost. Hè? Op een gegeven moment zie je, ineens doen we allemaal, uh, uh, bieden ze allemaal trajectjes aan en trainingen aan. En, uh... Ja, maar de vraag is hoeveel cliënten ze krijgen daarmee. Ja, ja, dat vraag ik me ook wel eens af. En als ik het lees, dan denk ik, wow, wat ben je aan het doen? En, en, maar ik moet zeggen, bij coaching, uh, ik, ik doe ook veel met Facebook en LinkedIn en zo. Maar met coaching is toch de impact van, van uh, social media is toch heel beperkt, bijvoorbeeld. Ja. Is toch primair mond-to-mond uh, -to -mond reclame. Weet je, dat, dat soort zaken. Mensen komen ook terug. Weet je, dat zijn de. Dat, dat is de grootste boost waar je mensen van krijgt. Nee. Maar nee, ik echt... zit dan voornamelijk op Instagram. <laughs> ja, ja, daar ben Sorry. ik er net uh, iets ouder voor. Maar als ja. ik het op Instagram verwijs, ja. dan zie ik: doen we een Instagram-training en we doen een challenge. En we doen, dan zie ik weer hele stukken staan van. Uh, nou, uh, ik heb het zo gedaan. En uh, dan zie ik er allemaal volgers. En dan denk ik: van ja, maar wie. Wie bepaalt nou zo dat dat oké okay is? Omdat ja, ik denk uh, als je veel volgers hebt, dan zou je wel goed zijn. Anders dan uh, zullen die mensen niet volgen, denk ik dan heel nee. simpel. Ja, maar dat, ik vraag me dat wel af. Want uh, bijna iedereen kan wel veel volgers krijgen op een gegeven moment. hoor. ze gewoon om, kopen. Uh, dat, nou ja, dat ook. Ja. Maar uh, ja. ook als jij hele interessante andere dingen... op jouw Instagram of Facebook of Twitter zet. Uh, uh, het grootste voorbeeld is nog steeds dat uh, toen... Uh, uh, Osama Bin Laden werd neergeschoten. De man die daarnaast woonde... Uh, daarnaast, die tweette dat er allemaal helikopters boven zijn huis aan het vliegen waren. Die man die had vijf volgers. Na dat moment had hij 15 miljoen volgers. Dat, dat is heel uh, uh, bizar hoe dat kan gaan. Dus, en ja. die man was nou niet. Goed ergens nee. Nee, dat, uh, nee. Dus als jij maar slim... Uh, eigenlijk slim... slim uh, uh, goede reclame... Uh, weet te maken... dan kan je blijkbaar volgers krijgen. Nou, voor een gewoon normaal bedrijf... dat geldt denk ik niet voor coaching... maar voor een normaal bedrijf is het veel belangrijker... hoeveel tijd en energie en wat, wat kwaliteit je gebruikt... Uh, besteedt aan marketing... Ja. als de kwaliteit van je product. Ja, Omdat maar coaching moet, wel, coaching moet wel natuurlijk... op een gegeven moment krijgen je een slechte naam. Ja. En als je slechte namen helemaal ja. hebt... is het weer heel moeilijk om daar weer vanaf te komen. Maar het is ook wel de kracht van social media. Ja, we... Ik, dat ik ga het niet helemaal afkraken... maar het is ook wel de kracht van social media. Ja. Op het moment dat jij wel iets pakkend hebt... En, en mensen gaan volgen en gaan delen... Ja, dan, dan heb je kans dus dat, het, dat je gaat groeien. Ja. Dus het is ook wel... Aan, aan de ene kant vind ik het ook wel weer iets heel moois... van deze tijd... dat mm -hmm. social media dus ook wel mensen heel innovatief maakt... in wat ze aanbieden. Ja. Ja, dat is waar. Omdat we het toch even over sociale media uh, hebben. U kunt natuurlijk nog steeds reageren op deze uh, uitzending via onze Facebookpagina. En uh, natuurlijk via Twitter uh, met de hashtag Zandvoort aan het woord. En natuurlijk kunt u een mailtje sturen naar redactie.zfmzandvoort.nl En natuurlijk kunt u ook nog bellen naar de studio 023 573 0393. Nu gaan we eerst even... column van deze week. Hij aan toren neemt. Een oude man. Een man, grijs, grijze gerimpelde huid, doffe ogen... en een kromme houding van ouderdom staat zo statig mogelijk als hij kan... terwijl hij een militaire groet brengt aan de koning en een koningin. Zijn uniform, volgehangen met vele militaire onderscheidingen, is in de jaren eigenlijk te groot geworden en hangt een beetje armoedig op zijn dunne schouders. Het weinige witte flashaar op zijn hoofd wordt voor het grootste gedeelte bedekt door een oude, van zuiver wol gemaakte rode baret. Hij kijkt hoe de koning en de koningin buigen voor het oorlogsmonument na de kranslegging en verbijt duidelijk opkomende tranen. Tranen van verdriet wat nimmer over zal gaan. Tranen om mensen die met hem vochten voor onze vrijheid. En ik kijk naar hem. De speech van onze koetlachse, maar nu serieuze premier trekt aan mij voorbij. Het ceremoneel gedoe rondom de koning, de Kamervoorzitters, vooraanstaande Nederlanders en zogenaamde belangrijke organisaties vind ik op geen enkele wijze interessant. Zelfs het signaal van de trompet die de last post speelt, nog het Wilhelmers... wat na de twee minuten stilte wordt ingezet... weet mijn aandacht te trekken. Het is deze man die mij intrigeert. Het is deze man die mij doet nadenken over de vrijheid waarin ik leef... en de slachtoffers die voor de, die vrijheid, maar ook door die vrijheid, zijn gevallen. Want is dit nu de vrijheid die deze man met zijn kameraden voor ogen had? Is dit de maatschappij waarin wij nu leven... de droom geweest van alle slachtoffers? Deze oude man wil per se staan... en hoewel het hem moeite kost, blijft hij gedurende het officiële gedeelte... van de herdenking zijn hand bij zijn hoofd houden... als militaire groet naar zijn gevallen kameraden. Het ontroert mij en het geeft me tegelijk het gevoel van diepe schaamte. Want deze man gedenkt zijn mate alsof hij wil zeggen dat zij niet dood zijn zolang hij nog op de wereld rondloopt. Waarmee hij duidelijk wil, zeggen, wil maken... dat de verantwoordelijkheid dat zijn kameraden... niets voor niets zijn gestorven in onze handen ligt. Ook in mijn handen. De huidige wereld kan niet de droom zijn geweest van de slachtoffers. De vrijheid waarin wij leven... is niet de vrijheid waar deze oude man voor het heeft gevochten. Want nog steeds sluiten we grote groepen mensen uit... Nog steeds zien we anders gelovigen als minder. Nog steeds onderdrukken we zwakkere groeperingen. En nog steeds maken we miljoenen slachtoffers met bommen en granaten. Omdat wij vinden dat zij niet leven naar de onze standaard. We mogen misschien zeggen wat we willen. Maar vergeten daarbij de vrijheid van een ander. Mijn schaamte is diep naar deze oude man. En voor even kan ik mijn tranen niet onderdrukken. Dan zie ik hem wegstrompelen en naast hem loopt een klein jongetje met donkere krullen en licht getinte huid van een jaar of zes. Het jongetje huilt zachtjes en loopt naar de oude man en zegt sorry. De oude man glimlacht vaderlijk en geeft de jongetje een hand. Samen lopen ze weg op zoek naar de echte vrijheid.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 I uh said. -oh. was uh, natuurlijk Imagine Dragons. En nog steeds de gast bij ons hier is natuurlijk Richard Buitenhek... van het RBTC Coaching. We zijn uh, in de laatste uh, uh, minuten van uh, uh, het programma natuurlijk uh, uh, beland. Ik heb nog een uh, vraag van een uh, uh, luisteraar. Uh, wat heeft jou ooit doen besluiten... Uh, dat je, uh, hoe heet het, coach bent geworden? Um, jeetje. <tie> nou, het is, het is sowieso geen bewuste keuze geweest. Uh, ik, ik, uh, ik werkte toen als verandermanager. Uh, ik weet niet of je dat wat zegt. Mm -hmm. maar dat, ja. um, en op een gegeven moment ben ik een uh, opleiding uh, gaan doen in de psychologie. Dat heette toen psychosynthese. Nou, dat zal niemand wat zeggen, maar dat is een soort richting uh, die na Freud komt. Ja. Um, en uh, dat, dat beviel me zo ontzettend uh, goed. En ik heb die opleiding afgedaan, afgemaakt en ik vond het heel erg leuk. Maar ik heb die opleiding nooit gedaan voor een bepaalde, re voor een bepaalde reden. Ik vond het gewoon leuk voor mijn eigen persoonlijke ontwikkeling. Mm -hmm. Maar op een gegeven moment kreeg, uh, kreeg mijn bedrijf er lucht van. En die zeiden op een gegeven moment van ah, kom je, je moet hier komen werken. Want uh, daar kun je veel meer bereiken vanuit deze uh, opleiding. En dat heb ik toen gedaan. En daar zat onder meer ook coaching bij. Ja. En uh, ja, zo is het eigenlijk begonnen. Dus ik ben op een gegeven moment om mijn werk gaan coachen. Mm -hmm. En uh, dat, dat vond ik zo leuk. Dat ik uh, op een gegeven moment gestopt ben met mijn werk. En uh, eigen praktijk ben gestart. Ja. Dus ik ben er eigenlijk een soort van ingerold. Ja, dat, uh, en denk je dat dat voor de meeste mensen geldt? Ik denk sowieso uh, dat als je kijkt naar zingeving. Hè, dus wat, wat, wat geeft jou zin in dit leven? Wat, wat maakt dat je in dit leven wilt zijn. En uh, wat wil je bereiken? Of wat wil je dienen voor de wereld? Mm -hmm. Daar zit heel vaak coaching bij. En vandaar dat we ook zoveel coaches hebben. Yeah. Uh, dus ik denk als je, een, als je kijkt naar de stemmetjes... echt het, het brandende stemmetje is helemaal diep in je. Ik denk mm -hmm. dat heel veel mensen dan... wel heel graag coach willen zijn. Yeah. Alleen dan denk ik dat een groot gedeelte... daar nog geen contact mee heeft. Mm -hmm. um, maar als je daar wel contact mee krijgt... dat je dan wel... Ja, die, die wens wel krijgt. Ja. En uh, op een gegeven moment... Komt dat naar buiten en dan gaat het op een gegeven moment uh, vanzelf. Maar zou het niet zo, zijn, de, zo goed zijn dat een gedeelte? Want coaching is natuurlijk een heel algemeen iets. Uh, ik bedoel net wat jij eerder zei: een voetbalcoach ja. is ook ja, een coach. Ik heb dan vooral een soort live coaching. Jawel, maar een ja. live coach doet natuurlijk ook uh, uh, kinderen. Geef ik een voorbeeld: uh, een docent is ook een vorm van live coach. Ja, we noemen dat alleen niet zo. Maar. Nee, nee ja. dat, dat, ik snap dat je het niet zo noemt. Maar ik bedoel meer... Um, in het onderwijs zijn nogal tekort. En we hebben een overschot aan coaches. Is dat ja. misschien een idee? Laten die mensen zich omscholen? Ja! Dat, dat, uh... Nou zit ik al voor 70% in het onderwijs. Ja, dat snap ik. Ja. Dat snap uh... ik. Maar het is een goed idee inderdaad. Ik denk dat uh, coaches uh, die geen werk hebben... dat heel geschikt zullen zijn voor, uh, nou, voor in het onderwijs. Absoluut. Ja, dat, uh... nou, maar dus... als ze dan uh, geschikt zijn om wiskundeleraar te worden... Dat, dat vraag ik me dan ook weer af. Nee, maar dan heb je het over de middelbare school natuurlijk. Hè. De basisschool daar zijn de grootste tekorten. Dus als u coach bent, maar werkloos bent, ga kijk eens naar het onderwijs. Uh, ja, dat, uh, uh, uh, zijn er nog dingen die jij specifiek mee wil geven aan onze luisteraars? Um, ja, ik vind het lastig. Wat ik al zei is uh, ik, ik denk dat iedereen uh, recht heeft op een coach en ik, ik wens het ook iedereen toe. Mm -hmm. um, en ik snap dat, dat heel veel mensen daar nog niet naartoe zijn. Wij noemen dat de noodzaak is nog niet groot genoeg. Ja. Maar weet dat je niet in het probleem hoeft te zijn... om pas coach te worden, uh, coach, naar een coach te gaan. Mm -hmm. Maar op het moment dat je zo en zo verder wil komen... in je werk of in je relatie of, of, of waar dan ook... een coach kan je altijd verder helpen. Ja. Je wordt er nooit slechter van. Ja, hoog op dat het geld kost. Ja. Dat, uh... En Marije? Is er iets wat jij mee wil geven aan de luisteraars? Nou ja, ik ben nogal negatief geweest. Ja, ik vind dat, dat, dat het anders <laughs> nee, oh, ja. nee, nee, nee. maar ik ben wel met je eens. Als je, je hoeft niet in een dreigende situatie te zitten voor hulp. Of, uh, ontwikkeling is altijd goed. Mm -hmm. um, dus ja, kijk, ik ben ook fan van Anthony Robbins. En ik ben ook fan van dat soort uh, uh, dingetjes. Alleen ik zie wel heel vaak dingetjes terugkomen. Hè? Dus ja. dan, dan het, het, alleen in andere woorden. Maar als je, als je ja, aan ontwikkeling het zeker doen. Mm -hmm. als, je, als je met vraagstukken zit of, of je wil stappen zetten, dan zou ik het zeker doen. Ja, dat, uh, wat ik mee wil geven aan uw luisteraars is vooral als u naar een coach op zoek gaat of dergelijke uh, hulp. Kijk eerst heel goed naar de keurmerken of naar de beroepsvereniging en dergelijke. En mocht u niet weten uh, wat iets is, vraag het dan bijvoorbeeld bij de beroepsvereniging zelf. Want u kunt altijd dat soort verenigingen gewoon bellen. Um, en, en dan willen ze je best verder helpen, aangezien het, uh, een beroepsvereniging is ten alle tijde gebaat bij een goede naam van uh, waar zij voor staan voor het beroep. Um, en dan lijkt het me handig dat u uh, um, gewoon eerst maar goede informatie inwint info, uh, uh, in voordat u een definitieve keuze maakt om uh, dergelijke dingen te doen. Um, Meestal krijgt u dan echt goede hulp. En dan lijkt die goede hulp opeens wel een heel stuk minder duur. Dat, ook al betaal je nog steeds hetzelfde. Maar omdat het goede hulp is. Is het het veel meer waard. Um, dat wil ik u vooral uh, meegeven. Uh, dan wil ik uh, natuurlijk mijn gasten, uh, gast bedanken. Uh, Richard uh, Buitenheek. Uh, voor deze uh, uitzending. Uh, heel erg bedankt dat je naar de studio en zoveel uit wilde leggen. Mag ik misschien nog heel even ja. mijn website noemen? Als de mensen daar iets meer willen weten. Dat is heel simpel, dat is www en dan r b -t -c, .nl. dus mm -hmm. rbtc.nl b -t -c dat ja. ze meer informatie krijgen. Dat, uh, en daar staat ook alle informatie over zijn boek en uh, ja. dergelijke uh, ja. op. Dat heb ik uh, al gezien. Uh, en dus uh, ik zal ook voor de website uh, van Richard even een link zetten op onze Facebookpagina. Dus mocht u het nog na willen luister, uh, lezen, dan kan dat later. Tevens moet ik aangeven dat waarschijnlijk vanaf donderdag... dan moet ik even kijken wanneer het precies actief is komt er weer een link op, komt er een link op onze uh, Zandvoort aan het Woord uh, Facebookpagina te staan. Um, en dat is de link naar de podcast. Dus mocht u het terug willen luisteren, deze afle uh, aflevering of deze uitzending... dan kan dat via uh, uh, onze Facebookpagina vanaf donderdag. Want dan heb ik het er waarschijnlijk wel op gezet. Uh, vervolgens moet ik ook nog even aangeven dat wij volgende week... en natuurlijk... Uh, uh, weer een uitzending hebben. Dan gaan we het uh, als eerste hebben over de Europese EU, uh, uh, parlement natuurlijk. En, en we gaan het een klein stukje ook nog over de brexit hebben. Aangezien, uh, hoe zit dat nou met de verkiezingen die aankomen als de brexit nog niet doorgaan is en dergelijke. Uh, dus daar gaan we het over hebben. Uh, tevens is er volgende week ook weer een uitzending van 1 op 1 van 8 uh, tot Tien. en uh, wie er precies uh, mijn gast zal zijn in een op een weet ik nog niet precies. Maar het uh, heeft waarschijnlijk iets met D66 te maken. Uh, dan zijn het voor de mensen die zometeen naar de uh, vergadering van de gemeente willen luisteren. Zal ik even de... Uh, hoe heet het? De... de uh, agenda opzoeken. Ik had dat alleen al klaar willen hebben en dat is me niet gelukt. Uh, dus ik krijg nu eerst even muziek en dan zal ik zo even uh, nog de agenda geven. Dan, tot zometeen. zou ook nog heel even terugkomen met het, de agenda van de raadscommissievergadering uh, van vanavond. Uh, al natuurlijk heeft u natuurlijk de opening en het vaststellen van de agenda. En de mededeling van het college van de BNW. Uh, maar dan als vierde punt komt uh, ruimte en economie. Dan is eerst uh, het vaststellen van het schetsonderwerp. Boulevard Paulus Lood en de boulevard de. En dat woord kan ik nooit uitspreken. Uh, uh, die uh, staat op de agenda. Uh, er zijn verschillende bijlagen op de website van de gemeente te lezen. Als u daar interesse in heeft. Dan krijgen we de nota van de uitgangspraak punten van de omgevingsplan van het strand... Uh, staat als nummer vijf op, uh, uh, op de agenda. En dan op nummer zes staat het vaststellen van de startnotitie... Verkoop Maria School. Uh, blijkbaar wordt de school verkocht. En dan krijgen we de uh, rondvraag. Waarschijnlijk is het een wat kortere vergadering. Uh, bent u waarschijnlijk ook echt om tien uur uh, klaar met luisteren. Uh, maar ja, het blijven politici, u weet dat natuurlijk nooit zeker... Uh, ik wens u uh, een hele uh, fijne uh, uitzending verder. Uh, wij zijn er uh, volgende week weer.